Dit is Martijn Nijers met het NWS-journaal Euthanasie. Dat meldt de Belgische krant De Morgen. De zede van 51 heeft jarenlang geprocedeerd. De gevangene krijgt volgende week zondag een dodelijke injectie... in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. De man is tot levenslang veroordeeld en zit nu 30 jaar vast. Volgens een advocaat is er sprake van ondraaglijk psychisch lijden. De psychiaters oordeelden eerder dat de man inderdaad psychisch ziek is... en ernstig lijdt onder zijn verblijf in de gevangenis... Buiten de gevangenismuren zou die een gevaar voor de samenleving zijn. In Edingen bij Antwerpen is de Belgische oud-premier Leo Tinnemans begraven. Oud-voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, hield een toespraak tijdens de ingetogen plechtigheid. Mensen die men graag mag, baant men graag onsterfelijk, zei van Rompuy. En toch sta ik hier. Tinnemans overleed vorige week op 92 jaar leeftijd. In India is een bende opgerold die vrouwelijke toeristen gijzelde en verkrachtte. Het kwam aan het licht toen een Japanse toeriste haar verhaal deed. Ze was eind vorig jaar in contact gekomen met een lokale gids die zich uiteindelijk aan haar vergreep. Een paar dagen later werd de vrouw naar andere bendeleden gebracht en werd ze wekenlang verkracht. Het Indonesische ministerie van Transport onderzoekt het vluchtschema van Air Asia... omdat hij maar een vergunning had voor vier dagen in de week en niet op zondag had mogen vliegen... De vlucht van Indonesië naar Singapore verdween zondag van de radar met aan boord 162 mensen. Het weer bewolkte en in het midden en zuiden regen of motregen. In het zuiden en oosten kans op natte sneeuw. Door 2 graden in Limburg en 7 op de Wadden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Afrit Soest en Blaricum, 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht.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 Then it goes a little something like this. Robert -Jan. Ik ben wakker. Ja, dan kunnen we beginnen aan uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. Jor de uh, Sealfront, die MC, en it's like that. Het is uh, 7 over 3. Welkom terug inderdaad bij Zandvoort op zaterdag. Met in uur 2 de volgende onderwerpen. We gaan om uh, kwart over 2 uh, live schakelen met het circuitpark Zandvoort, want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En hij gaat ons uh, helemaal bijpraten over de Syntex Nieuwjaarsrace 2015. De traditionele openingsrace van het circuitpark Zandvoort. Een vier-uursrace die uh, op papier om drie uur zou starten. Maar die, we hebben al begrepen van Willem dat het iets later uh, van start gaat daarover. En waarom dat allemaal is, dat horen we natuurlijk allemaal om kwart over drie. Verder natuurlijk uh, de evenementenagenda. En als u nu denkt van het nieuwe jaar is net begonnen... en dus de evenementen zullen ook wel even wat teruglopen... Nou, in Zandvoort in ieder geval niet. We hebben dus weer een uitgebreide evenementenagenda... rond de klok van half vier. En dan hebben we natuurlijk tussen de muziek door... Zandvoorts nieuws in het kort. En veel uh, ja, muziek. Zo is het, lekkere, gevarieerde muziek... tot aan vijf uur vanmiddag. Waaronder deze van de him. Hier is Skinny Dipping. Let's go! De muziekadest van de Him die hoorde bij Sierra met de skinny dipping. Komt nog zo'n mooie plaat aan. Hier is In e Your Arms, de Haanse Bind Chef Special. I, I, know. I know you're gone, I know you're gone. But my mind ain't in control. Cause it's my mind.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 Een mooi zingel, met Jan. De Halemse Bins Chef Special hoor je met uh, hun single in your arms. Ze traden overigens live op he, op het Plein. Ruim 12.000 mensen hebben genoten van het uh, eindconcert van uh, series uh, Request. En ook dus dit optreden van de uh, Chef Special. CFM Race Radio, BIT Report. Nou, we gaan naar onze eigen chef-special op het circuitpark Zalvoort toe. Dat is uh, Willem van deze. Willem, nogmaals, goedemiddag en nou live vanaf het circuit. Ja, Goedemiddag, uh, goedemiddag nogmaals, ja. Vanaf het circuit, uh, wat anders is in die uh, warme studio waar jullie zitten, hè? Ja, hoe is het, da hoe is het weer daar? Nou, heerlijk joh. Ja, uh, uh, je toch? Hebt een jas dus, uh, <laughs> je hebt je jasje uitgedaan, dus... Je hebt je jasje uitgedaan, ja, dat begrijp ik. Ja. <laughs> Nee, maar goed, uh, circuitpark Zandvoort, uh, zoals we eerder vanmiddag al hadden, ja, de tweede race in het Winter Endurance uh, Kampioenschap. Een vier uur race uh, die zo dadelijk, en ik denk dat dat uh, rond half vier zal zijn uh, van start gaat. Nou, vijf uur wordt het al donker, dus uh, het grootste gedeelte van deze race zal gaan plaatsvinden in de duisternis. Ja. Oké, okay. uh, hoeveel equips zijn er aan de start, Willem? Uh, we hebben totaal 34 equips aan de start. Dus een lekker gevuld startveld met een grote diversiteit aan auto's. Ik moet wel zeggen dat het merk BMW daarin overheerst. We zien 15 BMW's aan de start. Maar ja, de BMW is niet alles snelste wat de snelste. En dat is de Wolf GB08 die de vol position veroverd heeft vanmorgen prachtige sportscar natuurlijk, maar ook een auto die ja, nog wel eens een probleempje heeft. Een auto die ook wat uh, meer benzine slurpt als uh, de andere. Dus uh, ja, met een race over vier uur waarin alles uh, kan gebeuren. Zeker niet zo dat degene die vanaf de polen gaat vertrekken, de verzekerde eindwinnaar is op het eind. Oké, okay, uh, uh, even de vraag. Waarom, weet je, is er een duidelijkheid waarom het uh, om half vier pas van start gaat? Nou ja, de, de, de banen, er was wat met de baan in de vrije training en zo, wordt elkaar ja, dan schuift alles een beetje op. Want de, daardoor begon uh, de kwalificatie uh, begon, het later en het moet toch uh, tussen de kwalificatie en de race moet er een bepaalde tijd zitten zodat de equips uh, nog de mogelijkheden hebben om uh, wat aan de auto's uh, te sleutelen tussen kwalificatie en racing. Oké, okay, dus dat is een uh, legitieme reden. Uh, een andere vraag, het uh, is. Er staat 4 uur plus 1 ronde. Waar waarom staat er plus 1 ronde bij? Nou ja, vier uur. Uh, het moet wel heel toeval zijn dat uh, net uh, met vier uur dat, uh, dat de race afgevlakt wordt. Dan kan het zijn dat degene net zijn uh, laatste rondje ingegaan is. En dan zou degene die na vier uur uh, over de finish komt uh, exact, die zou er eerst afgevlakt worden. En dat is niet de bedoeling. Vandaar die uh, plus één ronde. Ook, ook een logische verklaring daarvoor. Uh, is, is er nou, uh, rondom deze race nog uh, verdere activiteiten? Ik denk aan het en dergelijke. Ja, die zijn wel degelijk uh, aanwezig natuurlijk. Ja, het is uh, voor een hoop mensen die in de uh, autosport uh, actief zijn of daar veel uh, verkeren, Ja, weer de eerste keer uh, van het jaar dat men uh, elkaar uh, tegenkomt. Dus het is uh, handjes schudden uh, volop. Uh, en er is inderdaad ook uh, een nieuwjaarsreceptie uh, uh, van een autosportwebsite. Noem maar op, al zulke soort uh, activiteiten uh, vinden ook plaats. Ja, ik heb ook nog iets gelezen over vuurwerk... wat afgestoken zou worden... Ja, dat klopt. Dat is inmiddels al gebruikelijk met die nieuwe juiste race. Op het mooie moment dat er de finishvlag valt met de winnende equipe. Ja, daar gaat het vuurwerk ook de lucht in. En dat is heel gaaf natuurlijk die auto's over de finish zien komen. En naar boven dat vuurwerk uit elkaar te zien sparten. Ook nog even een ander vraagje. Ik had foto's gezien van de vernieuwde starttoren. Is die ook al operationeel vandaag? Nee, die is nog niet uh, operationeel. Ik ben er net over uh, een pikje geworpen daarbinnen. Ja, ze fikse verbouwingen uh, die daar plaatsvindt en, uh, wat uh, voornamelijk al uh, zichtbaar is, is uh, de buitenkant uh, met uh, mooie ramen, mooie nieuwe kozijnen en dergelijke. Maar binnenin is het nog een, uh, ja, een uh, kale vlakte die ongetwijfeld ook heel uh, up-to-date uh, ingericht gaat worden. Oké okay, Willem, bedankt voor zover. We komen om kwart voor drie bij je terug. Of kwart voor vier moet ik zeggen. Hè, ik heb toch al die drie en die vier. Kwart voor vier komen we terug en dan zijn de uh, equips wellicht gestart. En dan uh, horen we weer van jou. Ja, en dan ga je de stand zaken hoor, op dat moment. Helemaal goed, Willem. dankjewel voor dit moment. Willem live vanaf het circuitpark Zomvoort. En jongens, zometeen zo meteen om kwart voor vier... dan komen we weer terug bij Willem van Dezen. Maar de we om half vier is nog even de evenementagenda... en er zijn weer heel veel evenementen te gaan, hoor. Dus hou je radio aan op CFM Zomvoort, dan houden wij jou op de hoogte. naar 1986 met deze Wax, Je de right between the eyes. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. internet. www.zfmsandvoort.nl En wil je op de hoogte blijven van de laatste Zandvoortse nieuwtjes en het nieuws van CFM? Uh, Kijk dan eens op www.zfmsandvoort.nl De vernieuwde website van ZFM. Hier is Nights. Morgen vindt er in de Agatenkerk een nieuwjaarsconcert plaats. En nu is de generale, generale repetitie daarvan uh, bezig daar. En uh, we schakelen eens even live over naar die generale repetitie. Music all in, is hier. En meteen om half vier kom je er vast en zeker nog op uh, terug... al Janine, even in de evenementenagenda. Het nieuwjaarsconcert is morgen vanaf drie uur in de agatha -kerk. Dit was helemaal live, hè? vanuit die kerk. Op dit moment de generale repetitie al daar gaande. Er wordt een klein stukje van Music All In. Nou, we hebben nog even een ander uh, kort berichtje voor je. Ja, en het heeft het maand, uh, zijn twee korte berichtjes even snel achter elkaar. Allereerst een winterse snertwandeling... Morgen op 4 januari van 11 uur s morgens tot half 1... kunt u het mooie van de natuur met het aangename verenigen. Eerst een heerlijke winterwandeling door de Kennemer Duinen, vanaf bezoekerscentrum de Kennemer Duinen. En na afloop kunt u uw handen warmen aan een fijn kopje snert... met roggebrood en spek in het Duincafé. Maar schrijft u zo wel eventjes in via www.np-zuidkennemerland.nl. www.np-zuidkennemerland.nl. En dan hebben we ook nog een rekensommetje voor de wandelaars, want vanaf 5 januari kunt u alleen nog pinnen bij de betaalautomaten van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Het is dan niet meer mogelijk om met contant geld te betalen. Jammer, maar helaas. De automaten staan bij de vier hoofdingangen van de Waterleiding Duinen. Ingang Zandvoortselaan, ingang Oase, ingang Pannenland en de ingang De Zilk. Bij de betaalautomaten kunt u een toegangskaartje en een parkeerkaartje kopen. Beiden zijn dagkaarten. Alleen bij het bezoekerscentrum bij de ingang van de oase... kunt u nog wel gewoon met contant geld blijven betalen. Tot zover. Gelukkig maar. Zo ik dus de evenementagenda. Hoor je alle evenementen waar je de komende dagen naartoe kunt. En Albert, je al zei het al aan het begin van dit programma. Het is weer een hele waslijst. Hè? Dan verwacht je van oud wordt dan een beetje rustiger. Na oud en nieuw. Maar nee hoor, de evenementen gaan hier in Zalvoort gewoon door. En er zijn natuurlijk enorm trots op dat dit een dorp is waar het altijd leeft. We krijgen zin in Zalfort, hè, zou ik maar zeggen. Hier is Zernies. Dankjewel. Yo, de series en I love your smile. Het is drie minuten overal vier geworden. Zullen we gaan doen? De evenementagenda, Albert Jans, zit er helemaal klaar voor? Allereerst, ja, natuurlijk, als het goed is, zijn de motoren nu gestart. En zijn ze in de eerste ronde. En dan heb ik het natuurlijk over de traditionele nieuwjaarsrace op het circuitpark Zandvoort. Die om half vier van start is gegaan. Kwart voor vier gaan we live schakelen met Willem van Densen. En dan gaan we kijken hoe die start verlopen is. En de finish zal in het donker plaatsvinden. Altijd spectaculair. En vanavond natuurlijk, ja, ik zei het al in de eerste uur... het laatste weekend van de ijsbaan... morgen van 11 tot 8 kan er nog geschaatst worden... maar vanavond een spetterende disco-show onder de titel Disco on Ice. Het begint allemaal om vijf uur voor de kleintjes... met de kleine disc jockeys, om het zo maar eens te zeggen. En naarmate de tijd voordert zullen de volwassene dj's... de muziek ook daar een beetje op aan gaan passen. Uiteraard vanaf vijf uur vandaag echt... Een spektakel wat u niet mag missen. Ook al kan, zou u niet op het ijs kunnen... dan is het natuurlijk ook nog bij de Koek en Zopie Tent. ook nog heerlijk vertoeven met deze muziek. En een speciale gast, natuurlijk de Zandvoortse Luna. En hoe laat hij uh, gaat optreden, dat verraadt het programma nog niet. Maar in ieder geval vanaf vijf uur. Groot feest op de ijsbaan. Disco on ice. En dat duurt allemaal tot tien uur. Gaan we naar morgen. Dan wordt er ook alweer gesurfd. U hoort het goed. Op 4 januari... Organiseert de watersportvereniging Zandvoort samen met de Zandvoortse surfvereniging wederom de Defrost Almugar New Year's Surf en dat begint allemaal morgenochtend om tien uur en daarvoor wordt u verzocht zich te vervoegen naar het watersportvereniging Zandvoort. Meer over informatie over dit geweldige evenement kunt u vinden op www.surfverenigingzandvoort.nl www.surfverenigingzandvoort.nl en we hebben het al meerdere keren live. Zijn we al geschakeld naar de uh, generale repetitie? Van het nieuwjaarsconcert wat morgen om drie uur van start gaat. En uh, om half drie gaat de kerk open. En op 4 januari is het natuurlijk weer het de nieuwjaarsconcert in de Agatha-kerk. Diverse koren zullen weer prachtige liedjes ten gehore brengen. En uh, wat dacht u van het Mannenkoor musical in... Koper Ensemble, Vincent Blauwboer en Koen Mulder... En genoeg reden dus om naar het nieuwjaarsconcert toe te gaan. Half drie gaat de kerk open, de Agatha Kerk. En om drie uur begint het concert. Mocht u nou heel verhinderd zijn om daarheen te gaan... dan kunt u natuurlijk ook gewoon afstemmen op uw lokale zender ZFM. Want wij zullen dat concert integraal live voor u uh, via de radio ten gehore brengen. Dus niet getreurd. U kunt ook vanuit uw stoel, in de, achter de bij de warme kachel... genieten van dit nieuwjaarsconcert. Maar het is natuurlijk mooier, om, als u wel kan, om daar naartoe te gaan. Morgen dus nogmaals om uh, drie uur begint het concert... in de Agatha-Kerk Grote Krocht 45. een helemaal zandvoors gebeuren. Dan gaan we naar aanstaande dinsdag. Dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. En uh, nostalgisch wordt het uh, dinsdagmiddag... Om 1 uur. Want dan uh, hebben we de musical Chitty Chitty Bang Bang. Met in de hoofdrol Dick van Dijk en Sally en Howls. Wie kent de film niet als u van boven de 50 bent? Dat allemaal op 6 januari om 1 uur. Cinema nostalgie, Chitty Chitty Bang Bang. Meer informatie en over de bioscoopagenda kunt u vinden op www.circusandvoort.nl. Www en dan gaan we naar 7 januari. Om half 8 s'avonds is er weer de, kerstboom, de traditionele kerstboomverbranding. Dat begint dus allemaal om half acht op 7 januari. De kerstboomverbranding is dit jaar op 7 januari om half 8. Op het strand ter hoogte van het schuitengat doorgang achterzijde Dirk van der Broek richting het strand. Kerstbomen kunnen 7 januari ingeleverd worden tussen 1 en 4 uur bij de remise aan de Kameling onder nummer 20 of bij het schuitengat. Voor elke boom die u inlevert krijgt u 25 eurocent en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend... in de Zandvoortse krant en op de gemeentelijke website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Ook dan op 7 januari is het weer tijd voor traditioneel... de filmclub Simon van Kolm presenteert. En dat is allemaal op 7 januari om half acht s'avonds. Meer informatie over filmclub Simon van Kolm kunt u vinden op www.circusandvoort.nl www.sirkasandvoort.nl En dan vanaf 9 januari bent u ook van harte welkom in het Zandvoorts Museum. De entree bedraagt 2,25 euro. En tot 18 jaar is het gratis. Want dan is er.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 De expositie duurt tot 1 maart. De opening van de tentoonstelling zal op vrijdag 9 januari om 4 uur zijn. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Dan keren we ook weer terug naar de, de pubquiz. En daarvoor gaan we naar Café Koper op 9 januari om 9 uur s'avonds. Dan is het weer tijd voor de populaire pubquiz. Meer informatie over de pubquiz en over andere activiteiten van Café Koper... kunt u vinden op www.cafékoper.nl. Www en dan hebben we ook nog op 10 januari een grote New Year's party En dan heb je het over Café, Grand Café Café Neuf. Dat begint allemaal op 10 januari om 9 uur s'avonds. Kom gezellig zaterdag 10 januari in het, oude, het nieuwe jaar vieren. Bij Café Neuf, Grand Café en Restaurant met Van Kessel Live. Wie kent hem niet? En DJ Marco de Boer. Dat allemaal op 10 januari. En dat begint allemaal om 9 uur s'avonds. Dan, uh, zoals uh, gemeld uh, door Ton zelf uh, in het vorige uur... op 10 januari, ben u ook van smiddags 4 uur... van harte welkom bij Jazz aan Zee. En dan hebben we het over Talassa. En wel het bargedeelte het bar met de naam Het Juttertje. Want dat wordt een Caraïbisch uh, party. En dan de uh, zon, de zee is er, de strand is er... of de zon is, dat zult u volgende week zaterdag... aan, aan een lijve kunnen ondervinden. Maar u kunt genieten van heerlijke salsa-muziek... door de roomba dama omdat, zo gezegd, een, een band die volledig uit dames bestaat. Dan allemaal op 10 januari vanaf 4 uur... in het gezellige juttertje, het, deel, het bargedeelte van Thalassa... strandafgang nummertje 18. Dan, last but not least... Jazz in Zandvoort met Betijn van Ittersum. Dan hebben we het over 11 januari. Dat is weer in de gebouwde krocht, grote krocht 41... De entree is 15 euro per persoon en het begint allemaal om half drie. En ditmaal is Martijn van Ittersen, Itterson de, de gast in Gebouwde Krocht bij Jazz in Zandvoort. Meer informatie over het programma en over dit, dit concert kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Tot zover. Tot zover. Oké, okay, nou genoeg te doen dus hier in Zandvoort. Tor met mooie muziek, hier is A Simple Life. We could be anywhere Where would it be? Take what we need And disappear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 In de jaren 80 hoorde je de Pieter band en Going Dancing Down the Streets. DFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het Sikri Park Zandvoort. Naar Race Reporter Willem van Dezen. En uh, collega Albert, jou voorstelde net even buiten de uitzending om de vraag aan uh, Willem. Van zij is al gestart. En ze zei Willem, voor de tweede keer: Hoe bedoelt u? Ja, dat Goedemiddag. Dat klopt, klopt helemaal. Goedemiddag uh, nogmaals uh, vanaf circuit uh, Zandvoort. De tweede keer, om half vier hadden we de start. Na, na anderhalve rondje kwam er al code 60 in het spel. Code 60 wordt tijdens deze races ingevoerd op het moment dat er iets op de baan is wat van invloed kan zijn op de veiligheid was uh, in de tweede ronde eigenlijk al dat er een BMW aardig wat olie lekte... ...en hun rug op was het uh, ja, niemand minder dan uh, Jeroen uh, Blekeman... ...die of, waarschijnlijk die olie uh, in de ronde ging. De uh, laatste uh, van wie we dat uh, verwacht hadden. Helemaal geen schade verder, maar uh, toch zoveel olie op de baan... Uh, ...dat de code 60 werd uh, ja, ingevoerd om... Uh, da baanmedewerkers uh, uh, de gelegenheid te geven met het welbekende uh, kattengrip uh, over de sporen te gaan zodat dat uh, geabsorbeerd wordt en uh, de baan weer wat uh, veiliger voor Jeroen dus uh, ja die rijdt nu nog achteraan en die heeft alle uh, mogelijkheid om uh, lekker te gaan reizen want uh, ja aan hem de taak om uh, veel auto's in te gaan halen en dat is uh, natuurlijk altijd leuk uh, reizen dat doe je liever onder andere omstandigheden dan dat je door een uh, ja, een incident achteraan moet We beginnen weer opnieuw, maar hij zal ongetwijfeld op een gegeven moment weer met een grote glimlach onder die helm mede de auto weer gaan verzwalken. Iets wat hij in de loop van de week weer gaat doen, maar dan onder andere omstandigheden van een woensdag is hij weer actief in Dubai met de 24 uur zesers. Deze proef, ja, die warmt zich hier in de kou op voor de hitte van Dubai. <tieden> Oké, okay, maar goed, alles is verder uh, goed onderweg. En uh, ondanks uh, ja, de, de, de gelekte olie van de BMW. Maar iedereen is nog in het veld uh, aan het rijden. Ja, iedereen rijdt nog uh, op de uh, uitzondering van die BMW. Ja, uh, denk ik. Dan werd hij in de van de 34 uh, e Oké. Okay. Goed, kwart over vier komen we weer bij je terug, uh, Willem. Oké, nog even een lesje. je hebt gelijk. Genieten van Willem en tot zometeen. Hier is Afici, de nieuwe zin heet The Days. tree where the grass don't Ja, die plaatje kwam ik tegen in de top 2000. Ik denk leuk om weer eens op een uh, zaterdag weer te draaien bij CFM. Je hoorde de single van Jameer Cry en Seven Days in a Sunny June. En daarmee is het drie minuten voor vier uur geworden. Einde van u 2 alweer van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn Albert-Jan en ik er nog één uur lang met uiteraard ook het vervolg... van de nieuwjaarsrace op het circuitpark Zandvoort. En de vaste items zoals je die van CFM Zandvoort op zaterdag gewend bent.